Tien uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. President Correa van Ecuador wil Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, asiel verlenen. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van de regeringsfunctionarissen in Ecuador. Assange zit sinds 19 juni in de ambassade van Ecuador, waar hij politiek asiel aanvroeg. Maandag zei Correa tegen de staatstelevisie dat hij deze week een besluit zou nemen over de asielaanvraag. Blijft onduidelijk of Assange Groot-Brittannië dan kan verlaten om naar Ecuador te vliegen. De Universiteit van Utrecht is voor de tiende keer op rij uit de bus gekomen als beste Nederlandse universiteit in de Shanghai-ranking. Wereldwijd is Utrecht wel uit de top 50 verdwenen. Op nummer 1 staat al jaren de Amerikaanse Universiteit Harvard en de beste in Europa is Cambridge in Groot-Brittannië.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 Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 15. Morgen is het een groot deel van de dag zonnig... en tussen de 25 en 30 graden. Later op de dag volgen wel regen en onweersbuien. In het weekend tropische temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. En daarom rijdt het nu langzaam tussen de knooppunten Ewijk en Valburg... over drie kilometer. De Jong...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 De Lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is de dag van de tranen van Epke en de dag voor de eerste interland van Louis van Gaal. In zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij gaf een persconferentie waarin hij vrij uitsprak over al zijn plannen. Zo maakte hij bekend wie zijn nieuwe aanvoerder is. Dus mijn aanvoerder wordt Wesley Snijder. Ik heb mijn tweede aanvoerder ook al benoemd. Wil je die ook weten? Ja. <lacht> Kom maar op. Dat wordt Dirk uit. Het gehele gesprek tussen Louis van Gaal en Bert Malderink op deze persconferentie zenden we zometeen uit. Want het is zeer de moeite waard. De Olympische medaillewinnaars werden ook vandaag gehuldigd. In Den Haag werden ze ontvangen door premier Rutte. Het werd een lintjesregen en Maatje Palmer was onder de indruk. Ja, ik ben er een beetje stil van. Ik, ben, uh, ik vind het echt een enorme eer... Dat we, dit, uh, dat we dit hebben mogen ontvangen van haar majesteit. Daarna gingen de hockeysters en hockeyers door naar Scheveningen... voor een huldiging van de eigen bond... De Nederlandse en de Belgische voetbalsters zijn vandaag officieel begonnen aan de Benen League. Dat gebeurde met een wedstrijd om de Supercup. Aan de aanvoerder van standaard Luik de vraag of de Belgen of de Nederlanders sterker zijn. Ik denk wel dat Nederland iets meer voorbereid is. Ja, gewoon de begeleiding op zich is Nederland denk ik voor de dames uh, ja, iets beter. Daarover zometeen meer. En natuurlijk komen we ook terug op het succes van de Rabobankploeg in de Classica San Sebastian. Tot 11 uur is dit langs de lijn.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 ik stond er stiller dan ik ooit gedacht had. Al dus zwemcoach en ridder Jacco Overhaar... die in zijn carrière met zijn zwemmers al tien gouden medailles won... op de verschillende Olympische Spelen. Hij werd door NOC en NSF ook nog eens uitgeroepen... tot de gouden Olympische bondscoach hoorde een reportage van Menno Rehmeijer. Volop huldigingen dus deze dagen in ons land... want de sporters zijn er nog lang niet vanaf. De hockeyers weten nu al van geen ophouden. Zojuist hoorden we dus het bezoek aan de politiek. Daar veel bedankjes, complimentjes en koninklijke lintjes. Daarna was het de beurt aan de Nederlandse Hockeybond. Op het strand van Scheveningen werden de dames en de heren... alweer in het zonnetje gezet. Matthijs Westraten was erbij. Mag ik even uw aandacht? Ook van de achterhoede daar... Tja, hockey en feesten, dat verhoudt zich ongeveer tot elkaar... zoals uh, Bas hierna, Adrian, Suske en Wisken. Ik zie nog dat een aantal mensen de andere kant in kijken, maar... alleen kun jij dat even regelen dat de mensen meer naar deze kant komen? Natuurlijk is het één groot feest hier in Scheveningen. Meneer Palmer. Maar er wordt niet alleen maar gelachen. Hier en daar is ook een traan te vinden. Zoals bij uh, Maatje Paume bijvoorbeeld. Oké, okay. eens komen. Ja. Op het moment dat zij bondscoach Max Kaldas wil gaan bedanken, wordt het haar even te kwaad. Ik denk dat het wel aangeeft hoe, uh, hoe belangrijk Max is geweest. Uh, ik wil graag de rest van de begeleiding ook naar voren, onze assistent. Kun je eens uitleggen waar dat vandaan kwam? Ja, is, uh, weet de speeches is niet, uh, niet mijn ding. Ik vind uh, het is heel mooi om iets over mijn team te vertellen. En, uh, ik denk gewoon dat het emotioneel is, omdat uh, je zoveel dingen met je team hebt meegemaakt. En, ja, je staat er gewoon bij stil wat je allemaal samen beleefd hebt. Er uh, zijn zware momenten geweest en uh, hele mooie momenten. En ja, de emoties komen daarbij en uh, ik ben gewoon een emotioneel persoon. En uh, ja, als je dan je team naar voren mag roepen en je bent daar captain van, dan uh, kan ik alleen maar zeggen dat ik heel trots ben. En uh, ja, dat maakte me gewoon emotioneel. De ene na de andere hockey krijgt een speldje en wordt benoemd als erelid van de hockeybond. APPLAUS Bondscoach uh, Max Kaldas. Of moet ik eigenlijk zeggen: ridder Max Kaldas. Ja, ook oh, werkelijk hè. Uh, ik, uh, ik zit nog steeds te kijken en, uh, naar een speldje. En denk ik: Jemig. Uh, ja, echt uh, ongelooflijk vereerd. Uh, deze land heeft mij ongelooflijk gegeven. Ik voel me Nederlander behalve met voetbal. Uh, Daarom ben ik echt Argentijn. Maar uh, Nederland heeft mij even gegeven. Vanaf vrienden naar mijn, naar mijn baan, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. En, uh, ik zou alles aan doen om dit gewoon terug te kunnen betalen. Omdat, uh, ik voel me ongelooflijk heerd. Wij spraken elkaar vlak voor jullie vertrek ook al eventjes. Toen had je allemaal plannen en ideeën over te spelen. Is dat allemaal een beetje uitgekomen? Ja, het was een heel bijzondere traject. En ik ben nu de volgende paar dagen met mijn boekje dingen te schrijven. Oké, okay, wat heb ik gezien, gehoord, geleefd, beleefd, gevoeld? Uh, ik denk wel wat dat gaat komen. Maar, het moet nog even landen. Ja, moet landen. Alles moet er landen. Sachtig, ga er bijna. moet er landen. En, uh... nou, ik zal je even een tip geven. Ga je voor een spiegel staan. Ik zie allemaal speltjes en, en kn knipjes ja. en noem maar op. Ja, uh, ja. Medailles. Ja. Je zou er bijna scheef van gaan hangen. Ja, ik ga, ik, ik ga dan zo slapen denk ik. Ja, ja, ja, ja. Zoveel volkant. Gaat het Huldig al een beetje vervelen? Nee, nooit denk ik. Nee. Het is wel uh, vermoeiend. Ze We zijn een beetje uh, moe van de laatste dagen. Maar je krijgt hier ook juist wel weer energie van. Dus, nee. Is het besef er al? Het besef van goud? Is dat er eigenlijk gelijk? Nou ja, de ene keer weer wel en de andere keer weer niet. Zoals dus vandaag dan, ja, dat je dan uh, het lintje, zeg maar, krijgt. Ja, dat, dat geeft wel heel erg een gevoel dat je iets heel bijzonders hebt gedaan. En uh, vooral als gewoon mensen om je heen dat je zo blij zijn en dan je feliciteren, dan, ja, dan besef je het wel. Maar af en toe is het ook wel even... Uh, ja, even in je arm knijpen van, oh ja, het is er gebeurd. Allereerst, uh, ik ga nu mijn team naar voren halen en daar ben ik uh, mega trots op. Ik begin met uh, de boswachter, uh, Paul uh, van As. Paul van As, onze bondscoach. Hij heeft veel over zich heen gehad, maar uh, is onbetwist in het team. Dus dat is wel leuk om even te zeggen. Iedereen hoopt, uh, Jan, dat hij doorgaat. Dus uh, ik zou maar snel de onderhandelingen beginnen, want dat wordt steeds duurder. Ja, ja dankjewel. Je hebt het goed gedaan. Ja, dank Dat was zeer sceptisch als Amsterdammer. Ja. <laughs> halve finale? Ja. ja. Maar voor wie Ja, ja dank Dan je wel. Halve, halve finale Echt. had ik nog wel gedacht. Paul van As, bondscoach. Uh, er is zo'n Nederlandse band die heeft een nummer gemaakt ooit. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Ja. ja. Van harte gefeliciteerd, Dat ja, dankjewel. allereerst. Dankjewel. Uh, we kennen jou inmiddels als de man die niet zegt van... I told you zo so, en dat soort teksten. Ja. Uh, dat uh, zal ik je ongetwijfeld nu ook niet horen doen. Ah, het is toch wel lekker om even bevestigd te hebben van ik had het wel bij het goede eind. Nou ja, kijk, laat, laat ik zo zeggen. Wat ik heel fijn vind is de waardering die we krijgen voor de manier waarop we spelen. En niet alleen en, en van de kennis. Maar zei het nu net ook, het mooiste hockey van de laatste twaalf jaar. Dat zijn eh, nogal woorden. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben lid van verdienst geworden. Eh, nu al, zou ik maar zeggen. Nou, ik, ik heb pas vier toernooien. Ben, ben ik als bondscoach. Dus, eh, en en uit, uit, van mensen die het, ja, de hockeybonders die het snappen waar ik het ook voor doe. En uh, uh, dat vind ik wel een enorme opsteker. Dat vind ik wel, uh, uh, ja, dat vind ik wel fantastisch, dat, dat het gezien wordt en herkend wordt. Hey Floris Evers, gefeliciteerd, er allereerst. Ja, dankjewel. Is Waarom mee? Een... Ja. <laughs> nee, we hebben zilveren medaille, maar lid van verdiensten van de hockeybond is ook mooi. Je haakt nu van de ene in de andere huldiging. Uh, gaat dat dan vervelen uh, Nee, huldigingen gaan nooit vervelen, want het kost wel energie. Maar ik, uh, morgen heb ik mijn eigen huldiging gegeven in Café Nol in de Jordaan. Daar gaan wij een heel groot feest bouwen en wederom weer heel anders, maar ook leuk wordt dat. En zo gaan we nog even door. En, wat, is, wat is dat toch met hockey en feestjes? Ja, nou ik moet je zeggen, tegenwoordig zijn we echt topsporters. Dus ik heb weinig feestjes gehad afgelopen jaar. maar en je houdt er even de schade in? Als we, als we de kans krijgen, dan gaan we wel een feestje bouwen. Ja, je ziet het hier, het is gewoon fantastisch. Geniet ervan. Dankjewel.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 Did I say it out loud? Did you find out? Yeah. I wanna have your baby Get serious like crazy I wanna have your baby I see him springing up like daisies yeah. Some of my feelings keep escaping So I make it a joke Nonchalant I keep on faking So my heart don't get broke I'm in a big, big, big, big ocean in a tiny little boat I'll only put the idea out there If I know it's gonna float All you hear is Kinda <laughs> button my lips So the truth don't slip Natasha Bedingfield was dat met I Wanna Have Your Babies. Louis van Gaal is bezig aan zijn eerste dagen als bondscoach. Morgen oefent hij met het Nederlands helftal tegen België. Eerst heeft hij te maken met de erfenis van het Europees kampioenschap. Er moest worden gepraat over dat EK. Gisteravond is dat gebeurd in de spelersgroep. Bert Maaldering vroeg hem naar op de persconferentie van vanavond. Het groepsgesprek heeft plaatsgevonden met alle spelers die speelminuten hebben gehad tijdens het EK. Dus niet met de gehele groep, maar alleen met de spelers die ook daadwerkelijk invloed hebben uitgeoefend op het speelresultaat. Omdat het anders een kakavonie zou worden natuurlijk. Werd het dat nu ook? Nee. nee, ik moet zeggen, ik was zeer verrast.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 met een goed gevoel weg. En ik, ik, ik denk, als ik ze vandaag weer zie, dat het ook zo is. Nou, dat is het uh, belangrijkste. Uh, wat ik daar gehoord heb, is minder belangrijk. Het, uh... Nou, dat vinden wij eigenlijk misschien wel. Ja, voor jou natuurlijk wel. Dat begrijp ik. Dat je, Jij dat heel graag zou willen weten. Maar, maar is er iets waar je oren van klapperden? Nee, want ja... Het is altijd een wisselwerking. Dat zei ik al van tevoren. Het, het is een wisselwerking tussen de staf. En, en die staf is heel groot. Bij het Nederlands elftal. En ook bij Bert van Marwijk was die vrij groot. En de spelersgroep. En, en, en daar gebeuren dingen. En, en dat is logisch. Als je gaat verliezen, dat er wrijving gaat ontstaan. En, en ja, dat moet je dan managen... En dat is uh, op een gegeven ogenblik misschien niet meer te managen. En, uh, ja. en zo was het ook? Nou ah, ja, dat, uh, ik kan daar geen oordeel over geven. Omdat ik er niet bij ben geweest. En dat wil ik ook niet. Ik, ik ben uh, gewoon uh, toehoorder geweest. Omdat de spelers uh, dat schijnbaar wilden. spreek wel een groot vertrouwen uit naar mij toe. En... Uh... En ik heb er een streep onder gezet. En we gaan nu uh, kijken uh, wat uh, ons bindt, en dat is dat voetbal, en, en hoe we dat gaan doen. En uh, met welk systeem we dat gaan doen. En, en, weet nou je ja. dat al? Weet je dat al? Ja, dat weet ik allemaal. Ik heb natuurlijk uh, uh, zeg maar een maand gehad om daarover na te denken. Nee, maar je zei steeds van ik wilde dan de spelers voorleggen. En het is hun ja, kwalificatie, maar dat heb hun WK. Dat heb ik dus ook uh, gedaan nu. En wat wordt het dan? Want ik heb gisteren natuurlijk ook uh, een, een voetbalgesprek gehad met ze. Ja, en wat wordt het dan voor systeem? Nou, wij gaan spelen 4-3-3 met de punten achteren. En, en dat is het verschil. Well, onder Bert van Marwijk was het meer de punten naar voren. Maar dat moet je ook niet, weer niet zo zien. Want uh, het hangt ook af van de tegenstander. Dan krijg je een op het middenveld enzovoort. Ja, ja, maar het klinkt aanvallender. Het, ik, het is iets aanvallender, kan het gespeeld worden. Maar als de tegenstander sterker wordt, dan moet je toch achter die bal aan. Ja. En uh, wil je ook al iets meer zeggen over welke spelers uh, bijvoorbeeld tegen België dan gaan spelen? Ben je zo open ook? Nou ja, dat, dat zien jullie zo, uh, zo direct uh, op, op de training. Want uh, ja, ik train in functie van de tegenstander. En, en uh, dat lijkt me niet zo moeilijk om dat uh, te zien. En zijn er ook spelers uh, die zeker niet gaan spelen? Er zijn ook spelers die niet gaan spelen. hoorden daar bijvoorbeeld van de Vaarten en van Persie bij... omdat je vorige week zei van die zijn nog niet uh, uh, helemaal speelklaar? Nee, want ik weet precies uh, wie er gaat spelen. Wil je dat horen? Ja. Nou, dan kijk ze. in de goal. Van Rijn op rechts. Een Matthijs He uh, Heitinga in het centrum. Die worden gewisseld in de rust. En dan gaat... Uh, Viergever spelen en de Vrij. Wilms. Die wordt gewisseld door, uh, in de rust met, door Martens Indy. De Jong gaat spelen. Uh, Van der Vaart gaat spelen. Die wordt gewisseld door Maher. Snijder gaat spelen. Links gaat Robben spelen. In de spits Huntelaar en rechts. Uh, Nassim.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 Ja, ik, ga, uh, ik, ik vind uh, gewoon dat ik antwoord geef op de vragen en, en niet keurig, op de su suggestieve vragen van, uh, naar het verleden toe. Dat doe ik niet. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is ge geweest. Uh, ik kies op dit, op dit moment, want ja, ik weet dus niet wat uh, Huntelaar gaat leveren. Want zo is het gewoon. Het is uh, niet meer da dan anders dat ik denk dat ik de beste kies... Uh, op het moment dat ik moet selecteren. En dat is in dit geval dit. En, en, en ik wil zien wat uh, Viergever en De Vrij gaan doen... en Martels Indy gaan doen op een hoger podium. Dat weet ik niet. Zij hebben dat nog nooit meegemaakt. Dus daarom laat ik ze ook uh, 45 minuten spelen en niet uh, 10 minuten. Dan kan ik ze niet beoordelen. En datzelfde geldt voor mij. En Van der Vaart heeft inderdaad maar 30 minuten uh, gespeeld... Dus ja, die kan hooguit 45 minuten in dat tempo spelen, lijkt mij. En de aanvoerder? Ja, wil je ook weten. <lacht> dat net zo lekker maar hebben die andere helemaal geen vragen. Ah, dan. sorry. Ja, maar jij bent langer verstof dan de vorige botskoos. Dat is toch uh, dat is maar een, op, een op, ander dat verhaal. Korter korte verstof, dat is niet de bedoeling. De aanvoerder, die heb ik ook gekozen. Want dat heb ik allemaal al gezegd. Dat ik een gevoel moet krijgen...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 Goedenavond. Jij was ook bij dit stukje theater aanwezig vanavond. Uh, heel, heel mooi theater, denk ik. Hoe heb jij zitten kijken daar? Ja, het was heel vermakelijk. Omdat, uh, dat hoorde Bert Maaldering terecht zeggen. Je bent veel langer van stof dan de vorige bondscoach. Die eigenlijk, naarmate die langer zat, ook minder en minder zin leek te hebben... om uh, die persconferenties om zich daar doorheen te worstelen. Ja, dit was heel vermakelijk. Het was heel ontspannen. Het was heel open. Ik zeg daar wel bij, het kan allemaal nu nog, want er gebeurt nog niks. Hè? Dus het is nu allemaal ook nog makkelijk om zeg maar vrolijk en ontspannen te zijn. Maar goed, dat was het wel. Ja, het humeur was inderdaad nu nog goed en laten we hopen dat het zo blijft. Ja, een van de dingen die eruit springt en waar je toch heel nieuwsgierig van wordt... is dat groepsgesprek. Inmiddels wordt dan eindelijk wel door iedereen toegegeven... dat er tijdens het EK het een en ander is voorgevallen. Dat is de vraag nu niet meer. Maar ik wil zo langzamerhand wel eens weten wat er nou gebeurd is. Weet jij meer? Ja, kijk, als je uh, details wil horen... dan vrees ik dat je toch nog even moet wachten... totdat hij echt wat beter naar buiten druppelt. In globale lijnen is het wel duidelijk dat er um, een, een aantal dingen speelden en dat die aangewakkerd zijn door slechte resultaten, want zo werkt het. En die dingen die speelden zijn natuurlijk vooral um, de ontevreden spelers die in de selectie misschien iets te veel lawaai hebben gemaakt. De groepjesvorming, waar natuurlijk tijdens de EK ook al het een en ander over gezegd is. Waar ook een aantal mensen zich aan gestoord heeft en wat, laten we zeggen, het groepsgevoel niet ten goede komt. Dan moet ik dan denken aan oud zeer als Van Persie Snijder, die ooit eens akkefietjes hadden over vrije trappen en dat soort zaken. Nou kijk, weet je, bij ons op een redactie is het ook zo dat als je veertig uh, mensen daar neerzet, dan kan de een beter met die en de ander kan beter met die. En dat is niet erg, maar als je een paar keer verliest en het wordt vervelend en mensen gaan zich eraan storen, dan wordt dat allemaal moeilijker. Het zit hem in hoofdzaak wel in dat soort dingen. Ja. Maar ik ben ook net zoals jij al heel benieuwd. En ik, Je hoort wel eens links en rechts wat. Maar om nou alle geruchten maar op de radio te bespreken. misschien ook niet zo'n goed idee. Dus vroeg of laat kristalliseert zich dat wel uit. En ik zou bijna tegen de heren willen zeggen. speel nou ook op open kaarten. Vertel het nou gewoon allemaal. Dan ben je er ook vanaf. Want als dit nu nog weer maanden gaat dooremmeren. dan worden we uiteindelijk ook niet wijzer. Ja, helemaal waar. Uh, Louis van Gaal heeft ook één op één gesproken met Robin van Persie. Laten we even luisteren wat hij daarover zegt. Ja, ik vond het een geweldig gesprek. Ik heb zelden zo'n gesprek meegemaakt. Maar Robin is ook een jongen die zegt... Uh, uh, in principe uh, moet het onder ons blijven. Dus uh, dat vind ik uh, ook te respecteren. Maar het was echt een geweldig gesprek. Uh, en en uh, hij zal uh, nooit opgeven, dat zegt hij ook. Nou, en bij mij is het ook, ook zo dat...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 Ja, Bas van Gaal zegt hier dus eigenlijk eh, dat hij het zomaar weer zou kunnen omdraaien van Persie Huntelaar. Is hij een man die dat doet of is hij wel iemand die als hij eenmaal zo'n keuze maakt... en hij zei dat eerder eh, in het gesprek met Bert Maaldering wel heel duidelijk... Hè, ik heb gekozen voor Huntelaar. Eh, past hij dat dan nog snel aan, denk je? Nou, ik, ik vind dat hij vooral zegt dat hij gekozen heeft voor Huntelaar... en dat hij vooral zegt dat hij vindt dat van Persie ondermaats gepresteerd heeft in Oranje. Ja. Um, en daarbij zegt hij, want dat moet je zeggen... dat als nou in de toekomst blijkt dat de eenposting toch weer veel beter wordt dan de ander... dat je dan altijd je keuze kan herzien... Maar ik vind dat hij heel duidelijk zegt, ik kies nu voor Huntelaar... en daar hou ik het voorlopig wel even bij. Hoewel in de toekomst dus alles enzovoort. Ja, oké. Okay. Um, de aanvoerder is Wesley Sneijder. Dat zag je eigenlijk van kilometers verder aankomen, hè? Want dan ging het afgelopen zomer eigenlijk al tijdens de EK... de hele tijd over, de nat natuurlijke leider van het elftal. De reserveaanvoerder vind ik dan wel weer heel erg verrassend. Dirk Kuyt. Waarom ja, doe je dat? Want die speelt bijvoorbeeld morgen al niet eens. Nee. Maar goed, ja, van de vaart was de reserve aanvoerder van het voorgeld, want die speelde ook vaak niet. Dus dat, dat zegt niet altijd iets. Het zit hem ook in, in dingen wat je buiten het veld doet. Hij, en hij is van Gaal, heeft eigenlijk gezegd, ik vind dat Kuit in zijn voorbeeldige manier van doen, eh, hard werken, mouwen opstropen, altijd klaar voor iedereen, altijd eh, vriendelijk. Er zullen best wel zeker mensen zijn in zijn leven die Nederlander hebben, maar vooruit. Hij komt toch over als een hele vrolijke, vriendelijke jongen die altijd voor iedereen klaar staat en zijn best doet waar eigenlijk niet te veel gezeur om is. Hij zegt, ik vind dat een voorbeeld voor voetballend Nederland. Zo moet het zijn. Dus het is eigenlijk een soort oeuvreprijs. Ja, maar wat heb je daar dan concreet in wedstrijden aan? Want stel Snyder, en dat zal best eens voorkomen... gaat er na 70 of 80 minuten uit, ja, dan, dan speelt Kuit niet... dan heb je een andere reserveaanvoerder nodig. Ja, dan kom je toch weer Van de Vaart, denk ik. Hij uh, <laughs> ja. was zo open van Gaal, dat we vonden het nou wel stond bijna. Omdat ook nog, zeg maar, wie zijn dat je deed in je vrienden? Ja. Dat gaat morgen alsnog of nog niet. Maar ik denk dat je dan toch weer van de vaart uitkomt. Ja. Um, word je al wat wijzer van um, de manier waarop hij met, met zijn basiselftal omgaat? Hè? Want op het EK hebben we gezien, eigenlijk hebben we een basiself. Zitten er één of twee of drie zaten er daarachter. En dan heb je een, een, een groepje mensen die eigenlijk genoegen moeten nemen met, uh, met een plaats op de bank. Denk je dat dat bij Van Gaal ook zo is? Of Gaat hij echt wel heel veel kansen geven aan die jonge jongens? Nou, dat laatste. Want hij heeft niet voor niks heel veel, met name jonge verdedigers geselecteerd. Hij is natuurlijk niet gek en heeft gezien dat dat wel een beetje het probleem van het is geweest. Um, he, want hij kan, als hij het zou willen, dat doet hij dus niet. Maar dan zou hij een hele laatste linie kunnen opstellen met debutanten. Met Van Rijn en die jongens die die noemde, die er dan na rust in komen. Met, uh, nou ja, als hij dan Van Rijn laat staan, ik, maar nu dan staan er vier debutanten. Want dan heeft je en de vrij, en viergever, en Marcus Indi erbij. Uh, dus daar wil hij wel echt kansen geven, denk ik. Kijk, voorin gaat niet snijden passeren. Robben, dat zijn bepalende spelers die belangrijk zijn voor je helft. Dus ik vermoed dat hij dat niet doet. Maar wat wel heel belangrijk is, en dat, dat vind ik wel een, een verstandig van hem... dat hij dat eigenlijk meteen heel duidelijk heeft gezegd... hij kiest voor de strategie 4-3-3. Hij kiest voor één controleur op het middenveld in plaats van twee. Want hij speelt met Nigel de Jong in de punt naar achteren voor de liefhebbers. En daarvoor dus van de vaart en snijden. Hij kiest voor buitenspelers die uh, met een linkspoot op links staan en met een rechtspoot op rechts. Dus niet meer binnen door en op doel schieten, maar buitenom en een voorzet geven. En weet, om die reden kiest hij voor een zeg maar, echte spits. Dat klinkt onvriendelijk naar het kamp van Persie toe, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ja. echt een afmaker, puntelaar. Dus dat is wel een hele duidelijke oud-Hollandse schoolfilosofie. Ja, nou eigenlijk weten we alles al over de wedstrijd van morgen. Dat hoeft helemaal uitgevoerd te worden. We horen jou morgen terug, Bas. Ja, ik me er wel op, om meerdere redenen, maar het was volgens mij best een leuk potje. Ja, Nederland-België is toch in zekere zin een klassieker. Bas, stop morgen. En uh, wij gaan nog naar een van de nieuwelingen in de selectie van het Nederlands elftal. Dat is spits Bas Dost. Hij was er niet bij op het EK, dus hij was er ook niet bij in die gesprekken over dat EK. Dost speelt tegenwoordig in Duitsland voor VfL Wolfsburg. En Bas Tegeren sprak met hem, met een fitte en afgetrainde aanvaller. Ja, dat kan kloppen, ja. Dat kan kloppen. Ik loop genoeg, dus... Uh... Nee, we raken uh, tegenwoordig ook al een bal aan uh, op de training. Dus het wordt al, uh, het wordt al wat meer. Dat, ja, dat begrijp ik maar. Meestal zijn dat van die grote leren toch van 20 kilo. Een Nee, ja. Nee, nee, nee. nee nu, uh, nu is het wel gewoon weer uh, zoals ik gewend ben. Maar het begin was wel even pittig, ja. ja. Um, gewend, dat ben je ook echt nu. Ja, ja, ja zeker. Uh, de eerste periode is altijd lastig. Ik heb nu een appartement gevonden, dus dat, is ook, dat geeft ook meer rust. En de competitie begint bijna, dus uh, ja, lekker.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 Maar ja, ik, uh, ik zat niet bij die voorselectie ook. Dus ik, uh, ja, dat, daar ging ik ook niet meer van uit. Wat verwacht je ervan nu? Ja, ik verwacht helemaal niks. Ik, ik, vind, het al, ik vind het al super dat ik net uh, <laughs> in de ronde al direct een panna kreeg. Uh, van wie? <laughs> van Van der Vaart. Dus dat is een lekkere binnenkomst. Maar nee, ik vind het al lekker om hier gewoon uh, te zijn. De beste spelers van de wereld. Dus uh, ja, dat, wat, wat wil je nog meer? Hij staat nog wel Van der Vaart. Ja, ja <laughs> nee, dit is... Dit is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 Dat was Bas Dost, die al weet dat hij niet bij de eerste vier invallers zit morgen. Misschien invaller vijf of zes. Wat gebeurt er ondertussen bij de tegenstander van het Nederlands elftal van morgen? De Belgen. De aanvoerder daar, Vincent, Company doet niet mee. Hij heeft zich met een kuitblessure afgemeld. Company is een van de topspelers van het Belgische elftal. Op papier hebben de Rode Duivels een zeer goede selectie, maar de afgelopen jaren ontbraken ze steeds op de grote titeltoernooien. Verslaggever Rob Fleur ging op bezoek bij Adrie Koster, Nederlandse coach in Belgische dienst bij Beerschot. En Rob Fleur wilde weten wat er nu eigenlijk mankeert aan die Belgische nationale ploeg. Ik denk dat men toch op cruciale posities nog niet die kwaliteit heeft die men nodig heeft om zich te kwalificeren. En dan met name, denk ik, in de spitspositie. Uh, scorend vermogen, voorin. Uh, ik denk dat het daar uh, echt uh, aan, aan topkwaliteit uh, ontbreekt nog. Maar voor de rest uh, ja, zijn ze heel hard op weg. En hebben ze inderdaad een hele goede selectie uh, in de breedte ook. Uh, en, en ook met, uh, met topspelers. Uh, zowel achterin uh, Compagnie bijvoorbeeld. Uh, Middenveld met een uh, Ja, uh, Dat zijn uh, spelers die iets extra's hebben. Nou, dan noem ik nog Vertongen. heb ik dan nog niet eens genoemd. Uh, nou, ik, ik denk dat er en dan de, de, de, de PSV, Mertens, Dembele, ja, je kan, je kan wel doorgaan, want er zit uh, Lee. Het zijn, uh, er zijn heel veel spelers, Eden, Hazard, ja, alles bij elkaar. Wat je zelf al aangeeft, als je die selectie bekijkt, dan, is dat, uh, dan zit er heel veel kwaliteit in. Maar men zal er een team van, uh, van moeten spelen. Als je die namen ziet, dan denk je van ja, je moet, je moet je toch wel kwalificeren als België voor het WK van 2014 in Brazilië. Het zou wel, uh, een schande zijn als het niet lukte? Nou, maar ik denk dat ze, dat ze nu ook wel de ervaring uh, hebben... Uh... In de ploeg om, om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben er namelijk ook wel van overtuigd dat ze zich zullen gaan plaatsen voor grote toernooien. Dat, dat, dat kan niet uitblijven. Het talent is aanwezig. En ja, ze moeten het alleen een keer vertalen in resultaten eigenlijk. Nou, een Nederlandse advocaat kwam Lekens. Die zou het vier jaar doen, maar was binnen een no-time verdwenen naar jouw oude club Clubbrugge. Nou is het waar ik Mark Wilmot staan. Wat kun je, wat kun je van hem verwachten? Nou, hij zit er natuurlijk al een tijdje en uh, heeft uh, zowel dik advocaat uh, meegemaakt als uh, lekens. Dus, dus ik denk dat hij. Uh, dat hij uh, ja, ik weet niet wat, precies wat ik van hem uh, moet verwachten. Dat zal ook moeten blijken de eerste, eerste wedstrijden, de kwalificatiewedstrijden die moeten gaan beginnen. Misschien krijgen we wel een indicatie als ze tegen Nederland uh, spelen. Uh, wat we hem, van hem uh, precies kunnen verwachten. Maar dat is, uh, dat is eventjes afwachten, denk ik. Want hij is altijd assistent geweest. Hij staat nu voor het eerst op eigen benen. Ja, maar goed, dat zal toch een keer moeten gebeuren. En ik denk ook dat hij genoeg ervaring opgedaan heeft bij de andere bond bondscoaches. En men heeft ook bewust gekozen voor, voor deze stap, voor deze Mark Wilmots. En dat zal men ook niet voor niets gedaan hebben. Hoe is Belgische clubvoetbal? Nou, ik denk uh, dat het, uh, de, meest, de meeste mensen er toch uh, iets, iets uh, te makkelijk tegenaan kijken. En denken dat het Belgische voetbal niet zoveel voorstelt. Maar ik denk dat, ze, dat men ook al Europese gezien de afgelopen jaren altijd uh, vrij goed meegedaan uh, heeft. Uh, Anderleg moet zich nu nog kwalificeren voor de, voor de Champions League. Uh, ja, goed. Uh, ik denk dat de, de top van uh, België niet zoveel uh, onderdoet voor de top van, uh, van Nederland. Men, men denkt iets meer, meer verdedigend. Niet zo men speelt niet zo open zoals men dat in uh, Nederland uh, doet. Dus wat dat betreft zit er wel een uh, groot verschil in. En uh, Ik heb het ook in mijn beginperiode meegemaakt... dat men echt uh, heel defensief uh, opende tegen, tegen ons. En dan, uh, ja, dan moest je maar zien hoe, hoe je er doorheen kwam. En uh, dat was voor mij nieuw. En ik werd ook met een bepaalde speelstijl geconfronteerd... Uh, waar ik nog nooit als Nederlandse trainer mee te maken heb gehad. Dus dat was, in dat opzicht was dat ook een goede leerschool uh, voor mij. Maar uh, het is... Uh, Zeker niet makkelijker om in België te voetballen, laat ik het zo zeggen. Gaat dat ook voor een nationale ploeg? Of is dat iets heel anders? Een uh, nationale ploeg zit daar een beetje tussenin, vind ik. Uh, uh, men, men zal niet heel open spelen. Men, men gaat ook altijd uit van een goed gesloten verdediging. Men probeert op die manier de wedstrijd naar zich toe te trekken. Uh, en, en dat is toch wel een beetje de cultuur ook die in België heerst, de voetbalcultuur. En ik denk niet dat men daar zo 1, 2, 3 van afstapt. Al zie ik wel... Uh, ja, wat meer, meer aanvallende impulsen, laat ik het zo zeggen. Of dat dan te maken heeft met uh, vele Nederlandse trainers die er, uh, die er zijn, dat laat ik dan even in het midden. 1, 2, 3, 4. in one hold your so left out on your own. But we were born with tears in our eyes.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 Ik ben iemand van anderhalf jaar oud, die groot fan is, van James Morrison. Ik zal hem dit liedje ook eens laten horen. Beautiful Life. Aanstaande zaterdag gaat de Primera División, de Spaanse voetbalcompetitie, dus van start. Met onder meer de wedstrijden Real Madrid tegen Valencia en Barcelona tegen Sociedad. En morgen speelt het Spaanse nationale elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen Puerto Rico. Bepaalt geen optimale voorbereiding dus voor de competitie. Zo vinden ze in Madrid. Edwin Winkels, onze man in Spanje. Goedenavond. Ja, Zozeer Mourinho vindt dat natuurlijk met name. Heeft hij een punt? Ja, um, beide trainers. Uh, Real Madrid is, is niet alleen door de wedstrijd Spanje trouwens. hoor. Want, de, daar zitten vijf spelers van Real Madrid. Maar in totaal is, is Real Madrid 14 internationals kwijt. Voor alle, alle interlands. Meestal vriendschappelijke interlands deze week. En Barcelona mist er 11. Dus beide trainers moeten er tot... Uh, in principe komt Spanje terug op donderhoogte tegen een uur of 12. Dus we zullen ze ook missen. Dan hebben ze één training op vrijdag met de, met de volledige ploeg om op zaterdag en zondag uh, al direct van start te gaan. Dus uh, blij is niemand. Barcelona een beetje meer blij dan, dan Real Madrid omdat uh, spelers als Xavi uh, Jordi Alba die zijn, uh, die zijn thuis gelaten, Pujol die net hersteld is van een zware blessure en niet naar het EK ging. Dus bij Barcelona zijn nog enkele spelers een beetje rustig gegeven, bij Real Madrid helemaal niet. Zijn ze dan vooral boos of hebben ze ook nog stappen overwogen of iets dergelijks? Nee ze weten ook dat, dat, dat, dat er eigenlijk niks tegen te doen is, het zijn, uh, ja, Spanje is, is een populair, uh, populaire tegenstander. De Spaanse bond investeert 1 miljoen dollar om, om in Puerto Rico te spelen. Uh, daar willen ze toerisme promoten, et cetera. Nou, dan de bond die maakt die afspraken. De FIFA maakt dit soort dagen vrij... Voor, uh, voor Interlands. Dus uh, moeten ze in principe maar, uh, maar slikken. Aan de rand zeggen ze ook van. Nou ja, dan willen wij als club misschien ook wel wat van, van dat geld zien. Wat, uh, wat de Bond voor dit soort uitstapjes incasseert. Ja, nou is het voor Spanje ook de herstart natuurlijk na het EK. Na het succesvolle EK. en na het debakel op de Olympische Spelen van jong Spanje. want dat deed het daar wel heel erg slecht. Uh, het grote Spanje, gaat dat door op de lijn van het EK? Never change a winning team? Natuurlijk, meestal dat wel. Dat is de laatste jaren geworden. Zowel nadat ze uh, Europees kampioen waren geworden en wereldkampioen de laatste jaren. Uh, de eerste vriendschappelijke Interland daarna tegen argentinië en Portugal ging gelijk verloren. Met stevige cijfers. Dus het kost een beetje moeite om, om, om weer in vorm te komen. Er wordt veel van ze verwacht natuurlijk. Tegen Puerto Rico zal het misschien meevallen. Want het is eigenlijk bijna de volledige selectie van het EK die naar, naar Puerto Rico is afgereisd. Uh, en ja, het Olympische team... Hier, weinig mensen hebben er eigenlijk bij stilgestaan. Op dat moment heel even. Er zaten drie spelers bij. Uh, zoals Mata en, en Martinez, die, die ook op het EK waren. En verder toch voor het buitenland redelijk onbekende voetballers. Ja, ze, ze, ze wonnen geen enkele wedstrijd. verloren twee. Ze scoren geen enkel doelpunt. Dat was een groot debakel. Maar het is alsof Spanje eigenlijk nooit wat met voetbal op de Olympische Spelen gehad heeft. Ja. Met de uitzondering van, van Barcelona in 92. toen ze wonnen. En, en in Sydney Dat was de laatste keer ze erbij waren voor Londen in 2000. En toen verloren ze de finale van Cameroen. Maar verder besteedt eigenlijk niemand heel veel aandacht uh, aan, aan wat Spanje op, uh, op, op de Olympische Spelen doet. Dus ik denk dat het niet zo erg veel zal doorwerken op, op de grote selectie. En niemand vindt het dus ook erg dat het een afgang was daar. Geen revanchegevoelens? Nou... Nee, revanche niet. Dat, uh, die revanche op de spelen kon pas over, over vier jaar natuurlijk. Ja. Het was wel een afgang voor de kwaliteit van Spanje en de kwaliteit van tegenstanders. Japan, Honduras en Marokko. De, de, de, de bondscoach van het team, Luis Milla, werd direct naar de ook uh, ontslagen of zo'n niet verlengd. Uh, er zijn wel maatregelen genomen. Uh, maar de, dat zeg ik gezien geringe aantal spelers, dus wat, wat bij de absolute, de grote selectie zit, wordt daar verder een, ja, Edwin nee. Winkels vanuit Spanje, dankjewel. De lijn was niet al te best, maar we hebben je goed kunnen verstaan. Um, we gaan naar de wielrennen. De Rabobank-wielenploeg heeft uh, vandaag de goede vorm getoond... die het al een tijdje had in de klassica San Sebastian. Luis Leon Sanchez won die klassieker over 240 kilometer. De Spanjaard Sanchez kwam alleen over de finish. In 2010 was hij ook al de beste in San Sebastian. Aan de telefoon nu de ploegleider van Rabo, Adrie van Houwelingen. Adrie, goedenavond. Goedenavond. Het zag er indrukwekkend uit wat Sanchez deed. Uh, hoe heb jij dat beleefd vanuit de ploegleiderswagen... Nou ja, zo hebben wij dat ook ervaren. Hij is uh, gedembreerd op 9 kilometer van het einde. Hij heeft een uh, voorsprong bij een van 12 seconden maximaal. Maar hij heeft toch uh, goed stand kunnen houden tegen de achtervolgende groep. En daarvoor moet hij sterk zijn. En daar was hij vandaag? Dat was hij vandaag uh, andermaal, zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Uh, hij, uh, hij heeft het niet voor het eerst uh, getoond dit jaar. Uh, heeft hij dat vanochtend ook aangekondigd? En met andere woorden, was dit het strijdplan van de dag? Niet, uh, ja, niet direct. Het uh, eerste doel was om met zoveel mogelijk remmers uh, in de finale te komen. En achteraf blijkt ook wel dat het uh, uh, een goed plan geweest is. Omdat ik denk dat uh, met name Molma en Geesink ook goed werk in de achtervolgingen, uh, of in het remmen van de achtervolging op uh, Luis Leon hebben kunnen doen. Ja. Dus in, in die zin is het wel belangrijk om nog uh, een ploeggenoten bij je te hebben. Ja, nou, veel mensen in de finale, dat lukte dus. Je noemt de namen zelf al, hè? Bauke Mollema, Robert Gezink en Louis Leon Sanchez. En dan stel je dus gedurende de, de race um, je plan bij. Moet ik dat zo zien? Um, ja, nou goed. Het uh, uh, dus nogmaals uh, de bedoeling zoveel mogelijk mensen in de finale te hebben. En eigenlijk uh, tot op uh, 20 kilometer van het einde hadden we vijf renners in de finale. waar waren ook Laurens van Dam en uh, uh, Paul Matthas uh, waren nog een eerste groep van... van 45 renners ongeveer, denk ik. Maar goed, uh, er is een beslissing gevallen op uh, mijn laatste beklimming... of een voorbeslissing op 15 kilometer van het einde. En toen is die uiteindelijke uh, groep ontstaan van ongeveer 30 renners. En daar kun je niet meer met acht renners in vertegenwoordigd zijn natuurlijk. Nee. Maar gelukkig wel met drie man. Ja, dat, uh, dat was toch uh, vrij ruim. En is de koers vervolgens gelopen zoals wij hem gezien hebben? Of uh, is hier nog wel bewust dan de kaart Sanchez gespeeld in de slotfase? Nou, de, de bedoeling om met, met zoveel mogelijk mannen mee bezig te zijn... is uh, om meer, uh, meer kansen te, uh, te maken om uh, een succesvolle uitval uh, te plaatsen. En dat heeft uh, Luis uh, nu gedaan. En uh, als je ja, van één renner afhankelijk bent... dan, uh, dan ben je gelijk ook wel, uh, wel kwetsbaar in zo'n finale. Of dat moet al gelijk een, een puncher zijn die het in een sprint kan afmaken. Maar renners als, als Mollema... En, uh, Mollema, of, of Gezingaar nog minder dan uh, Mollema... die zijn... Uh, uh, niet uh, niet de, de snelste in de sprint. Mollema die kan zich heel goed uh, redden trouwens in de sprint. Maar met, uh, met uh, Geesink uh, ja, moet je bijna solo aankomen om uh, voor de overwinning te gaan. Ja. En daarom is het beter om uh, elkaar te ondersteunen. Ja. Nou was het ook Sanchez die uh, in de Tour de France een hele mooie reeks van Rabo in gang zette. De afgelopen weken hebben we zegens gezien voor Theo Bos. Uh, Lars Boom, eindzegen zelfs in de e in Eco tour Martens en Breschel waren succesvol in Burgos. En dan vergeet ik volgens mij nog wat. Uh, zit er iets in het water de laatste tijd bij Rabobank dat het zo goed gaat? Nee, uh, nou, dit, uh, augustus is uh, schijnbaar onze maand uh, dit ja. jaar. Maar goed, uh, vorig jaar hadden we een, uh, een vliegende start van het seizoen. toen hadden we begin maart al 11 overwinningen. En nu halen we in, uh, in augustus 6 overwinningen. En uh, ja, dat gebeurt soms zo. En ja. gelukkig zijn er, zijn er ook hele mooie overwinningen bij. Ja, ik kan het ook heel zuurpruimerig zeggen. En zeggen, nou, in de Tour de France laten jullie het niet zien... op dan die ene dag zegen na. En dan in het naseizoen, dan is het er ineens weer wel. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat geven de feiten hier gelijk in. Uh, aan de andere kant zeg ik dan... Ja, de eerste week van de Tour uh, reden we op ons niveau. En ook uh, de laatste week met vier renners uh, waren op ons niveau. En hoe komt het om dat we maar met vier renners waren nog? Ja. Dat uh, was de gevolgen van valpartijen, dus uh, daar is ja. wel een verklaring voor. En gelukkig kan je nu achteraf ook zeggen, nou die ploeg die is uh, echt niet zo slecht uh, als het mensen wel eens denken. Die is zelfs zeer goed. En dat uh, wordt nu weer bewezen. Hoe belangrijk wordt de ronde van Spanje voor jullie, die zaterdag begint? Uh, nou dat wordt uh, een van uh, de belangrijkste wedstrijden van het uh, seizoen, als we willen zeggen. Dat het naastseizoen uh, nu begonnen is, uh, samen met het wereldkampioenschap in, in Valkenburg. Ja, ik zie de startlijst hier. Uh, wat betreft Rabobank, is die definitief eigenlijk? Boom, Breschel, Clement, Tendam, Garate, Geesink, Mollema, Nieman en Van Winden? Dat is hem? Uh, die is nog niet uh, helemaal definitief uh, en die zal uh, morgen uh, definitief gemaakt worden. Oh, want ik zou bijna zeggen, Spanje uh, overweeg je nog om Sanchez eraan toe te voegen. Nou, dat uh, zal zeker niet gebeuren. Sanchez uh, gaat zeker niet rijden. Daarmee uh, zijn eerder al afspraken gemaakt... dat hij uh, in aanloop naar het wereldkampioenschap... vooral uh, de eendagswedstrijden gaat rijden. Dus er uh, was vandaag uh, een aanzet voor. En aan uh, de zondag rijdt hij in uh, Hamburg. De vattenval Classic. En uh, daarna, de week daarna in, in Ploeger andere wereldbekerwedstrijden. Ja, en is het dan het voornaamste doel van de Vuelta eigenlijk hetzelfde uitgangspunt als het uitgangspunt van de tour met Geesink en Mollema voor het klassement. Ja, en daarnaast zou het toch ook heel graag, eh, alhoewel eh, Luis van niet is, toch wel even graag een rit willen winnen in de Vuelta. En van wie moet dat komen? Van de rest. Dat, ja, nee, van de <laughs> andere, ja. ja. Oké, okay. uh, Adrie van Houwelingen, dankjewel. Geniet van deze zegen en uh, we zien uh, je mannen vanaf aanstaande zaterdag terug, want dan begint hij al de Vuelta. Goed zo, dank je. En wij gaan terug naar voetbal. De Benelieke is vandaag officieel begonnen. De gecombineerde vrouwenvoetbalcompetitie van Nederland en België. In Mechelen werd afgetrapt met een wedstrijd om de Supercup... tussen de kampioen van België, Standaar Luik... en de kampioen van Nederland, Ado Den Haag. Daarbij was onder andere Michael van Praag... de voorzitter van de KNVB aanwezig. Ook alle clubs en alle speelsters die uitkomen in die Benelieke... waren daar in Mechelen. Een bijdrage van Frank Wielaert. Welkom. Wij begroeten van harte alle speelsters van alle 16 clubs die in de BB League zullen uitkomen. Dames en heren, wij vragen graag uw aandacht voor de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de heer Van Praag. Waarom moet die league er zo nodig komen? Omdat wij gemerkt hebben dat we met het opzetten van het eredivisie vrouwenvoetbal ons doel maar ten dele bereikten. En ons doel was het vrouwenvoetbal kwalitatief op een hoger niveau te krijgen. Met uiteindelijk doel het zelf dan op een hoger niveau te krijgen. Maar als je deze meiden ook internationale ervaring geeft en ze laat spelen tegen de beste teams van een ander land, in dit geval België, dan leidt dat ook tot... Technische vaardigheden die beter worden. Mentale weerbaarheid die beter wordt. Dus dan strijdt het mes aan twee kanten. Het geeft ze internationale ervaring. En het laat ze beter worden. Waardoor wij straks ook een betere competitie en een betere Nederlands elftal kunnen krijgen. Daphne Koster, daar sta je dan. In Ajax tenue. Keurig met de sterren die de mannen hebben veroverd in de competitie. Op de borst. Apen, trots zie ik als jullie voor de ja, Benelique foto gaan. Ja, ja trots. Trots op... Uh, nou ja, wat er, uh, wat er neer is gezet en nou, vooral trots op het shirt. Ja, want dat is een droom natuurlijk. Ja, dat is een droom en uh, ik denk dat wij straks in een hele mooie competitie mogen gaan spelen. En dan mogen wij uh, het als Ajax vrouwen wagen maken en ook uh, sterren gaan veroveren. Ja, want dat brengt het shirt met zich mee. Je moet wel iets waar maken, ook al staat het net. Ja, maar dat is wel lekker als sporter zijn hoor, dat je, dat je het gevoel hebt dat je moet presteren. Dat, uh, dat, is, dat is beter dan dat je voor niks speelt. Eerst spelen zo'n complete competitie. In hun eigen land. Wanneer treffen ze elkaar dan? Dat klopt, omdat voor de UEFA is een nationale competitie zaligmakend. Uh, we hebben 54 landen, ieder met een eigen competitie. Dus de voorwaarde was, je gaat eerst je eigen competitie doen met je eigen kampioen. Die plaats zich gewoon voor de Europa Cup voor vrouwen. En dan vervolgens mogen jullie als proef van drie jaar eens kijken wat het nou met die meiden teweeg brengt... als je ze internationaal tegen elkaar laat spelen. Dus uh, ja, het begint 24 augustus tegen Heerenveen en dan gaat het echt voor ons uh, van start. En uh, ja, nu is het de, de, de aftrap en uh, ja, het, uh, het promoten eigenlijk. Maakt het, het voor jullie ook echt interessanter dat je straks Belgische tegenstanders hebt? Het zij de beste, het zij de mindering? Nou ja, ik ga toch wel voor de beste. Wij gaan voor de beste, want wij, uh, wij willen gewoon, uh, tenminste ik wil als sporten, en ik weet meerdere teamgenootjes, of eigenlijk het hele team, willen gewoon voor het kampioenschap gaan. Maar wat het interessant maakt is dat je straks gewoon uh, nou ja, twee keer een competitie eigenlijk achter elkaar speelt. Dus je speelt uh, uit mijn hoofd 28 wedstrijden en dat zorgt dat er veel meer ritme is, veel meer wedstrijden en dat het voor iedereen, voor de speelsers, voor de supporters, maar ook voor de sponsoren veel aantrekkelijker wordt. Uh, om naar te kijken. Hè. Je moet je gewoon, uh, nou je, met de kerst moet je eigenlijk laten zien dat je bij de beste vier hoort. En na de kerst moet je voor het kampioenschap gaan spelen. Nou, net met de aanvoerster van Ajax gesproken. Daphne Costa, die kennen we allemaal in Nederland. De grote club in de Benelieke is natuurlijk ook anderlegd bij de vrouwen. En de aanvoerster daarvan heet? Sophie Manhart. En zijn jullie dan ook gelijk de beste bij de vrouwen of werkt het niet zo makkelijk? Uh, eigenlijk is uh, standaard Femine uh, nu uh, toch een aantal jaren uh, de topclub bij het damesvoetbal. Uh, Anderlecht uh, hing daar eigenlijk net achter. Dus uh, wij zijn vorig jaar tweede schijnigd in de Belgische competitie. En uh, ja, dan heb je Lierse nog en, uh, en STVV. Maar uh, wat dat dit jaar gaat brengen is helemaal nieuw. Want er zijn toch wel een, een heleboel transfers gebeurd, ja. Op voorhand zeg je nu al een klein beetje, eigenlijk is Nederland normaal gesproken wat sterker, de top van Nederland is sterker. Ja, ik denk toch wel dat we een beetje onderdak zijn. Um, hoewel uh, standaard vorig jaar toch ook uh, de Nederlandse club uh, klopte. Maar uh, ja, ik denk wel dat Nederland iets meer voorbereid is. Een betere uh, voorbereiding, een aantal jaren al beter samenwerkingen. Ja, gewoon de begeleiding op zich is Nederland denk ik voor de dames iets beter. Wij hopen gewoon dat wij dit seizoen zeker veel kwaliteit kunnen brengen tegen de Nederlanders, al zal het niet gemakkelijk zijn. Laat die competitie maar beginnen. En het begon dus allemaal met de Supercup. En de eerste slag was voor België, want de vrouwen van Standaar Luik... versloegen een sterk verjongd team van ADO Den Haag met 1-0. Morgen spelen de mannen van België en Nederland vriendschappelijk tegen elkaar. En daarom zijn wij er morgen vanaf half negen. En straks Mieke van der Wij met het oog op morgen. Dit is Radio 1. Ja, huis, Het was echt fantastisch. Bedankt, bedankt.